Het ongunstig beoordelen en neerhalen van de stichting Intermediaire Stichting van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens decennia lang respectloos en niet geïnteresseerd zijn behandeld door de staat der Nederlanden van hoog tot laag met enkele uitzonderingen daar gelaten. De stichting wordt, bewust, geweerd. De diverse instanties binnen de Nederlandse overheid die de stichting zouden moeten beschermen. Ketelpartners deden precies het tegenovergestelde door met vriendjespolitiek. De Nederlandse overheid zet politieke opposanten en mensenrechtenverdedigers buitenspel. Het blijkt niet alleen mensenrechtenverdedigers, het zit namelijk veel dieper in de samenleving. Vaak zijn mensen zich van de kwetsbaarheid van hun positie niet bewust. Anderen maken bezwaar en raken verstrikt tussen klachten en instituten die niet functioneren, rapporten en formulieren steeds meer strengere verplichtingen en juridische uitputtingsstrijd. De zware bewijslast lopen de eenzijdige rechtspraktijk tot juridisch touwtrekken tot de Hoge Raad toe. Het recht ook het strafrecht dient er vooral te zijn om onmachtigen te beschermen. In Nederland is het precies andersom het recht beschermt en bevoordeelt de politieke en economische heersende klassen. Het recht is een monopolistisch machtsmiddel van de heersende klassen met een eigen staat van heersers in de staat. Zodra klokkenluiders er een vinger naar uitstrekken, sluit het systeem zich hermetisch.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 in het Engels, Deep State. Nederland is afgezien van de presentatie van de regering zelf over democratie en rechtsstaat in de praktijk een samenleving die individuen en organisaties benadeelt als ze niet tot de heersende klassen behoren en bevoordeelt als ze wel tot de heersende klassen behoren. Het is hier schematisch van aard. De Nederlandse staat gebruikt hetzelfde principe van het model kamp dat van de naties betreft uitvoering van rechtsstaat en democratie, Mensenrechten en zelfs de herdenking van de holocaust is onderdeel van het model. Waar wij het hier over hebben, zijn de geschetste ontwikkelingen. Waar zich ook over sprak. Die problemen liggen in een structureel patroon in de praktische uitvoering van de rechtsstaat die het meest ernstig zijn geschonden. Dat is niet alleen de toeslagenaffaire van de Belastingdienst en Gaswinning Groningen of de jeugdzorg. Er is veel meer. Nederland is een land waar de mensenrechten stelselmatig worden geschonden, zoals de situatie Israël versus Gaza en de handelsbelangen. Mensenrechten in Nederland dienen voor frauduleuze en oplichtende politici van de Nederlandse staat voor de Mensenrechtenraad in Geneve en de Verenigde Naties in New York zoals minister-president Schoof bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York 25 september 2025 met zijn toespraak van louter holle woorden samen met zoals bijvoorbeeld de koning of zijn vrouw in de schijnwerpers te zetten. Hun model speeches naar bekende mensenrechtenstrijders. Zoals bijvoorbeeld Nelson Mandela of Martin Luther King en verwijzen ook naar de mensenrechten-tulp en het mensenrechtenfonds van de Frank over de Tweede Wereldoorlog, en schoof met zijn verwijzing naar Dirk Salem ons oud-VN-diplomaat. Deze ansenering is dan ook niet gericht op de mensenrechten, maar op zelfverheerlijking en als politiek instrument voor de Nederlandse staat. Nederland heeft Shelter City met een aantal Shelter City-steden in Nederland, zoals Den Haag. Het beschermen van mensenrechtenverdedigers wereldwijd gaat niet om mensenrechten, maar gaat de bloemetjes buiten zetten voor goede presentatie voor promotie van Nederlandse mensenrechten in het buitenland. Overigens, met, alle, respect voor Anne Frank en haar herinneringen. Vrij Nederland Bart de Koning stelde een lijst samen van 216 politieke zaken en integriteitsschandalen uit de Nederlandse politiek die zich in de afgelopen 30 jaar tussen 1983 en 2013 in Nederland hebben afgespeeld. Al die affaires hebben het vertrouwen in Nederlandse politici en bestuurders aangetast. De belangrijkste redenen voor het verminderde vertrouwen in de overheid zijn incompetentie en fraude. Zo zijn klokkenluiders in Nederland nog steeds niet goed beschermd. De regering verafschuwt en verband wetenschappers die orthodoxe standpunten in twijfel trekken. Heel vaak worden klokkenluiders die wijzen op tekortkomingen in de heersende stroming, theorieën of de interpretatie van gevestigde belangen als krankzinnige bestempeld, zodat hun ideeën achteraf gemakkelijk genegeerd kunnen worden. Ook worden ze stelselmatig verhinderd om congresen bij te wonen, zodat hun ideeën geen gehoor vinden. Deze praktijken zijn opzettelijke barrières om het vrije wetenschappelijke denken te stoppen. Ze zijn buitengewoon onwetenschappelijk en crimineel. De schijn van de Nederlandse regering die ze creëert met rapporten en toespraken over mensenrechten, dienen als dekmantel voor roofzuchtige en op winst gerichte criminele praktijken.